Voorspelserie in zeven delen door Dick Walda. Regie, Ad Leuklen. Derde deel. Freek Keverling, ontslagen uit een kliniek voor alcoholisten... probeert met de moed der wanhoop weer terug te komen in de samenleving... Freek ontmoet op een veiling het echtpaar de Bes, eigenaars van de koninklijke jutefabrieken. Freek, net als meneer de Bes gefascineerd door mechanische muziek, gaat in opdracht van de welgestelde fabrikant overal in Europa mechanische muziek kopen. Hij loopt veilingen af en probeert de echtgenoten van de Bes te ontlopen, die keer op keer heimelijk toenadering zoekt. Wat uh, uh, to naaktuvels! even evenwicht, van boven naar beneden. Die nou, wacht, wacht. Ik Ga eens wel even over. Oh, ja, ja, ja, leuk. Ja, ja. Daar is het tien jaar geleden al over. Je moet de dokter bellen. He? Ja, direct. Ja. Ja. Ja. Ja. Kijk, kijk, rijk even die groene pilletjes aan. Daar. ze staan daar op de werkbank. Ja. Ah. Je... Je. Ga de dokter bellen. W uh, wat is het telefoonnummer? Een kaartje. Daarboven. Ja. Ah. Fluitdoer is klaar. Ja, eerst de dokter. Hoe is het met je hart? Het klopt nog. Hoe hm. moet er nou verder, met je de vos? Je bedoelt, wie moet er nou voor me restaureren? Nee, nee, nee. Geen moment dan gedacht. Echt niet. Maar ik kan, euh, nou, ik kan zolang jij aan het hand bent natuurlijk, altijd naar Van Lier toe in Amstelveen. Heb niet de moed. Ja, is goed. Je, maar jij bent bekwamer, hè, zonder twijfel. Je zou de dokter bellen. Huh? Ja. <tie> <tie> <tie> uh, In de blauwe salon. Oh ja. ja, ik moet vanmiddag mijn echtgenote excuseren. Ze had vanmiddag een wedstrijd. Een wedstrijd? Als ze schermt, sinds jaar en dag. Oh. Ja, daar is ze zeer bekwaam in. Ja, ik, ik denk dat ik haar een beetje verwaarloos. Ja, mijn vaste restaurateur is uniek. Ja. Man met gouden handen. Maar het probleem is, hij is, uh, hij is voorlopig uitgeschakeld. Oh, je hebt geen ander. Nee. Oh, maar dat kan toch niet? Hij moet toch tegen een behoorlijke betaling... Niet alles is met geld te komen. Oh, ik dacht van wel. Dan heeft hij het mis. Dat soort mannetjes sterft uit. Sorry. Ja, mijn hebzucht weer. Ja. Hij mag voorlopig van de dokter geen bijtel meer aanraken. Maar ja, stilzitten is ook niks voor hem. Hè. Wanneer vertrek je naar Genève? ja. Ja, laten we elkaar tutoyeren. Ik ben Eelco. En jij bent Freek. Dat praat wat makkelijker. Nou, uitstekend. Ik, uh, ik dacht zaterdag te vertrekken. Maandag is de eerste kijktag. Kosten wat het kost. Ja, het liefst zou ik er zelf achter jagen, Maar ik kan mij niet onttrekken aan het bedrijf. Hè. Ja, het liefst zou ik stoppen. Met alles. En net als jij. Iets in antiek doen. Doortje heeft nog een paar keer geprobeerd je te bereiken... Ja, we zijn elkaar misgelopen in sticht. Ik heb, uh, ik heb haar nog wel gebeld. Zeg, ja, dus wat drinken? Uh, nee, nee, dank je. Oh, dat is jammer. Ik drink helemaal niet. Maar je kunt dat de hele boer verkopen als je nou per se verzamelt. Nee, nee, nee, nee. dat ligt wat gecompliceerd. Het is een familiebedrijf. Ik heb nog twee zusters. We zijn van huis uit een familie van je nevenstokers. Ik heb van mijn vader het gevoel voor schoonheid meegekregen. Mijn moeder kwam uit een familie van begaafde intellectuelen. Een broer van haar vader was resident van Rembang. Want oh, vandaar de Jutte. Ja. Hij He, heeft daar niet stilgezeten, de uit. Ik had een ander oom. Oom Rijnbende. Van hem heb ik mijn eerste speeldoosje gehad. En zo begon het? Dat was een hele grote brander. Als we Schiedam waren... Nam Omos altijd mee naar de fabriek en daarna naar het weesthuis, waarvan hij een der bestuurders was. De bevolking van Schiedam behoorde tot de meest gedegenereerde van ons land. Alcoholisten? Ja. Ik had op een gegeven moment de keuze of verder te gaan in Jute of in alcohol. Maar de bezoeken aan die fabriek, als jongen van elf, 12, maakte op mij zo'n afschuwelijke indruk dat ik me voor heb genomen nooit aan de alcohol te willen verdienen. Ja, uw vrouw... Je vrouw heeft me er iets over verteld. Ja, en toen ben ik op kostschool gegaan. In Engeland. Heel erg eenzaam was ik daar. En gek dat ik daar nu met jou zo over praat. Helemaal tegen mijn gewoonte in. Hoe kwamen we daarop? Ik denk dat het op mij komt. Ik vroeg je... Ja, ik vroeg je geloof ik iets, maar wat... Nou, Voila, streep eronder. Waarom neem je Deurtje eigenlijk niet mee? Dan is ze er even uit. Eh, uh, ja, Ik heb weinig tijd voor haar. Dan zal ze zich bij mij ook verwaarloosd voelen, denk ik. Nou, denk er nog eens over na. Je reist per trein? Altijd. Nou, ik geef je een voorschot mee. Ik ken je machtige voor mijn Zwitserse bank. Nou, ach. Uh -huh. Stel dat je daar iets uh, schitterends tegenkomt. Nou, dan bel ik je eerst. Ik wil je met alle liefde machten... Er... Die vertrouwen is groot. Nou, kwestie van intuïtie. Denk je, Freek... dat het je lukt om een... Weber Elite Orchestrion... op de kop te tikken? Ja. Dat is een droom, een hele mooie droom. Nou, je moet niet vergeten, de laatste dertig jaar... is er geen enkele meer in heel West-Europa gevonden... De laatste die ik zelf gezien heb, stond in een café in Denderleeuw. Waar is die dan gebleven? Tja, waar? Gesloopt of verkocht. <lacht> Misschien staat hij ergens op een stoffere zolder... en niemand weet er meer van in 200 onderdelen. Maar je zei dat je een adresje had. Nou, maar het is een ingewikkeld verhaal. Ja, ik, ik heb het adres van een nicht van een van de laatste mensen... die aan een Elite gewerkt hebben. Maar dat nichtje is al diverse malen verhuisd, woonde eerst in de DDR... ...en toen in Düsseldorf. geloof ik, En het schijnt nu ergens in Zwitserland te wonen. Zoek haar op. Ja. Ik denk dat we niet de enige zijn. Er zijn ook speurders voor een of andere gekke, steenrijke Amerikaan op pad. Ik kom ze tegen op veilingen. Doe je best, Freek. Ik heb er uh, zeer veel voor over. Ja, ja, ja. Nou, ik begin met de telefoonboeken. Dat kost me een halve dag op het postkantoor van Genève. Ze heeft gelukkig een niet veel voorkomende naam. Vrouw Lieselotte Koshoed. Probeer de anderen steeds net een stap voor te blijven. Weten die anderen ook van die vrouw? Nou, nee, nee, nee. Zij moet weten waar dat orkestrion uit is gebleven. Haar oom heeft dat ding gerestaureerd. En die Duitsers, grondig als ze zijn, hebben daar natuurlijk papieren van bewaard. Hoe huh. komt het toch, Freek? Dat wij beiden ons hart hebben verpand aan die kitschige, rare mechanische muziek. Ja, ik weet het niet. Echt mooi zijn die instrumenten niet eens. Misschien, heel misschien iets uit onze verre kinderjaren. Een apparaat dat je opvindt, dat gaat bewegen, gaat leven. Ja, ja maar het komt ook... Uh... Oh, nee, sorry, zeg ik. Ik neem nog een glaasje. Maar drink toch wat mee, keer. Je... Nee, nee, nee, merci, echt niet. Het komt ook door de geschiedenis van zo'n instrument. Ja, zoals dit hier, dit orgeltje. Op deze vreemde klok daar, die kietch hier. Ja, ik ruik ook elke keer aan het hout, aan de kasten. Ze hebben allemaal een heel lang leven achter de rug, vol tegenspoed. Hun veren zijn uitgerekt, de wieltjes zijn versleten. Als ik heel erg moe ben, of ik ben dat verdomde zaken doen zat... Dan ga ik hier een half uurtje zitten. Alleen maar kijken. Ja, ja want je moet niet te veel van ze vergen Heb je gezien dat dat vogeltje daar elke keer weer op een andere manier zijn huisje open doet? <laughs> Soms is hij heel driftig of kwaad. En dan gaat hij weer heel langzaam te werk. Ja, prachtig. Ja, alsof hij moe is. Verdomd, ja, alsof hij moe is. Ja, hoe komt het toch, Frik? Dat ik alleen met jou zo kan praten? Hè? Zelfs met Toertje. Ja, die heeft toch iets van. Uh, Laat dat jongetje maar met zijn speelgoed. Nee. Nee, het is geen speelgoed. Absoluut niet. Het leeft. Het heeft een verleden. Soms fantaseer ik er een huis bij waar het heeft gestaan. De familie. De drama's die het heeft meegemaakt. Jij begrijpt me. Zo is het precies. Kom bij mijn dienst, Frik. Ik zet je op de loonlijst en ik betaal je een voorstelig salaris. Ik maak je gewoon adviseur van de Koninklijke De Bes. Nee, ik wil vrij zijn. Dat geeft me een prettiger gevoel. Jullie betalen me gewoon per opdracht. Jammer. Ik wil je binden. Lukt niet. Heeft nog nooit iemand voor elkaar gekregen. Is dat je enige koffer? Ja. Ben je boos? Beetje verdrietig. Ik zal je bellen. Maar waarom kan ik niet mee? Ik, ik kan de reis apart maken. Jij reist per trein, ik neem het vliegtuig. Ja, ik wil je graag wat beter leren kennen. Ja, wel, ik begrijp het. Maar je moet maar wat ruimte laten. Ik, ik, ik, ik, ik heb tijd nodig. Ik ben zo'n waar geweest... Het lijkt wel of je haast hebt. Wat mensen betreft ben ik heel gretig, ja. <laughs> en verwend. Is dat zo? Natuurlijk, verwend prinsesje. Als je je zin niet krijgt, ga je pruilen en stampen. Ik heb nog nooit gestampt. Maar je hebt wel een pruilmondje. Nou kijk, Toortje. Ik ben net weer terug in de wereld. Om de drank te baas te blijven, heb ik een therapie gevolgd. Helemaal met niks ben ik weer teruggekomen. De... ik stond er op een podium, ja echt waar, een raar soort feestzoutje met een plastic geel gordijntje, en dat ging langzaam op, is echt gebeurd, ik, ik, ik, ik verzin geen woord, in de zaal zaten de andere patiënten. En toen? Ah, ja. ja, Jouw durf ik het wel te vertellen. Geen punt. Ik ben zelf toch ook lichtelijk gestoord. Weet jij dat Eelco's hier op je gesteld is geraakt? Hoe doe je dat eigenlijk? Hm, wat? Mensen aan je binden. Dat is juist het allerlaatste wat ik wil. Maar, maar laat me nou eerst even mijn verhaal afmaken. Ik stond daar met een natte dweil. Een dweil? Ja, ja die, die moest ik uitvringen. Het was zo'n lap. Om onderwijl roepen, ik ben Freek Keverling. God, sorry hoor. Ja, en zo wrong ik mezelf uit. Ik heb daar geloof ik een kwartier staan schreeuwen. Van mijn hoofd liep het zweet met straaltjes. Ik ben er net zoveel als uit die duivel kwam. Nou. Ik ben nu rustiger, maar ik, ik heb ruimte omheen nodig. Het komt ook omdat ik je niet kan bellen. Doortje, je moet me niet nareizen. Maar in die hotels kan ik toch wel met je telefoneren? Ik bel jou wel, man, mens. En werd er geklapt? Hé, wanneer? Toen je het podium afging. Nee, je bleef doodstil. tot dat gordijntje piep piep Je dicht schoof. Jij hebt me nog nooit over je vrouw verteld, Freek. Van je dochter heb ik een vrij goed beeld. Haar geluk was dat ze helemaal kon opgaan in haar muziek. Ze was zomaar weg van de wereld als ze iets moois hoorde. Of zelf zong. Dat deed ze in een koor. Heb je een foto van haar? Nee. Door die brand is alles verloren gegaan. Echt alles. Maar de familie, ze zat toch wel... Wat... Nee, ze had geen familie meer, mijn vrouw. Ja, ze had een hele mooie alt. Komt niet veel voor. Ze zong ook solo en verheugde zich enorm op de uitvoeringen. Was heel erg van slag als ik er niet bij was. Maar waar was je dan? dan Meestal op reis. Voor mezelf of voor een klant. Dan was ze dagen in de war. Doordat vele weg zijn van mij, vervreemden we van elkaar. Ik kwam een keel in. Toen onverschilligheid. Verwijten, precies. Ze begreep je niet. Ik liet niet toe dat ze me begreep. Dat is veel erger, vind ik nu. En onderaan in Duitsland. Mijn eerste dienstreis. Het regent. Er lopen wat haastige mensen langs. Een jonge blonde vrouw kijkt de coupé in om te zien of er nog plaats voor haar is. Het is mijn dochter met haar mooie gezicht en haar speciale manier van lopen. Ze kijkt me even aan alsof we elkaar herkennen. En gaat verder zoeken. Ze is er natuurlijk niet. Maar het was al zo vaak. Ik zag haar in de blik van een ander. In de manier van lopen, soms in de manier van fietsen. Dan gaat er een schok door me heen, omdat ik haar zag... maar weet dat ik mezelf voor de gek hou. Vuur is ouw, leerde ik haar vroeger. Een kleine liefje. Een oogwappel... Ik sta op om in de gang te kijken of ik haar nog eens zie. Maar ze is er niet en dat maakt me gelukkig. Want van dichtbij zou ze een heel andere mens zijn geweest. Ik verlang naar een glaasje, één klein glaasje met drank. Meer hoef ik niet. Kleine slokjes, Freek. Koning alcohol staat achter de deur. Goedemorgen, mevrouw. Dag, meneer. Ik, uh, ik wil even rondkijken. Gaat u gang. Zocht u iets speciaals? Ja, ik ben op zoek naar iets voor onze hal. Een uh, bank. Oeh, dat treft. Als u even meeloopt naar achteren. Hm? Ik heb de vorige maand in Friesland een schitterende halbank, weet u, het maar Kijk eens. Hier, hier staat hij. Oeh, maar dat is een heel e, mooie. Ja. Tropisch hardhout, mevrouw. He, dat snijwerk. Mm Hij -hmm. heeft jarenlang in Patricia's huis in Leeuwarden gestaan. Mm -hmm. De oude vrouw overleden. Ja, veiling. Precies. Mm -hmm. De Deed u ook niet in mechanische muziek? Ja, zeker. Dat doen we nog. Ja. Ja. Ik ben hier vroeger eens dus geweest en toen trof ik, als ik me niet vergis... Mijn compagnon. Oh ja. Ja, dat klopt. Dat was toch uw broer? Correct, ja. Broer en compagnon. Hij heeft me toen zo'n allerliefst muziekdoosje verkocht... Uh, hij is er niet toevallig. Nee, momenteel is hij niet in huis. Johan? Johan? Ik moet je onmiddellijk spreken. Waar zit je? Moment, mevrouw. Ik heb een klant in de winkel. Ga naar het kantoortje. Ik pik het niet langer, hè? Hou daar goed rekening mee. Dit gezoede mieter moet afgelopen zijn. Zij weg of ik weg. Ik weet niet waar je het over hebt. Ga naar mijn kantoortje, Ik ben zo bij ik, ik, ik hoop niet dat het. Nee, juist... niet in het minst, mevrouw. Oh. Eh, eh, waar, waar we gebleven? Bij uw broer. Oh ja. Eh, momenteel is hij niet in de zaak. Ja, omdat het eh, uithangbord ook was veranderd. Ja, vroeger stond er twee keer keverling. En dat vond ik zo grappig en origineel. Dat... We, we waren aan een nieuw uithangbord toe. Hmm. Ik, ik wilde eigenlijk nog eens met hem praten over een soortgelijk doosje. Als... Ja, hij is op het voor, voor een aankoop in het buitenland. Oh ja. ja. Ach, mag ik uw kaartje? Hè? Ja, zeker. Dan bel ik. En, uh, en wilt u misschien even de mate noteren van dit juweeltje? Graag mevrouw. Even kijken. 1 het tien. Ze komt hier. Ze komt hier. Van wie heb je het? Dat wil jij niet weten. Die vuile hoer komt hier. Hoe kom je daar nou bij schat? Noem me alsjeblieft geen schat. Ik heb mijn informaties. Van wie heb je je informaties dan verdomme? Lafbek! komt. Ik verbied je dat stuk om mijn nul hier binnen te laten. Je, je bent over je toeren. Je zou eens naar de dokter moeten gaan om, om wat nieuwe roze pilletjes. Dit nee? is ook mijn zaak. Vergeet dat niet, Keverling. Een beetje scènes maken als ik een klant in de winkel heb staan. Ja, dat mensen moeten zien kijken. <laughs> heb ik scheid al. Ja hoor. Nou kan ik weer horen waar je vandaan komt. Zes hier mensen, drie, vier keer per week. Ze helpt klanten. Dat is afgelopen. Duidelijk. Je bent hysterisch. Ik vraag of ik duidelijk ben geweest. Ze komt hier niet meer. Anders neem ik andere maatregelen. Ja, jij hebt me gewoon laten bespioneren. Eén van die dwaze tennisvriendinnen van je langs gestuurd om naar binnen te gluren. Dat zijn mijn zaken. Je hebt gehoord wat ik heb gezegd. Ik heb hier een kamer gereserveerd. Keveling. Een moment. Keveling. Alsjeblieft. Ja. Mag ik uw paspoort? Alstublieft. Okay. U hebt kamer 222, tweede etage. Voor of achterkant? Voorkant, meneer. Uitzicht op het meer. Waar is de brandtrap? Heeft u een plattegrond? De brandtrap bevindt zich hier, voorbij de bocht. Ja, oké. Okay. Maar een plattegrond. Van het hele hotel? Voor alle zekerheid. Even kijken, een momentje. Als u Mooi. En wanneer is het zwembad open? Vanaf zeven uur s morgens. Dank, dank u. u. Anders nog iets van uw dienst? Nee, nee, dank u wel. Brandtrap voorbij de bocht. Voorbij de bocht. Ah, rustig. Kimmeling hier. Eindelijk. Oh, moment. Wil je de deur dichtgooien. Ik hoorde die op de gang al rinkelen. Ja, maar je wist toch niet dat ik het was? Nou, wacht even. Ja. Ik laat me niet ompraten. Ze komt hier niet heen. Ik ben net zo lekker bezig. Wat doe je? Ja, ik, ik, ik zet dat raam open. Hoe is het weer daar? Dat weet ik niet zijn er nou voor onbenulligheden? Wat interesseert mij het weer nou? nou kijk dan even. Nou, eh... Uh, mooi, ja. Het meer is heel rustig. En vader salonboot naar de kade. Er staat iemand te wuiven. Misschien naar jou? In je koffer? Zo, wat koffer? Wat zit erin? <laughs> nou, dat voegt de douane ook. Ik zeg altijd in het Nederlands, lampenkap. dan knikken ze. Dat klinkt zeker heel vertrouwelijk. Hè? Maar wat zit er echt in? Nou, hij zat onder de schimmel. Was ook blij weer op reis te mogen gaan. Ik heb hem al die tijd door het bootje bewaard. Uh, de koffer. Als je de koffer open doet, dan zie je een tekening van mijn dochtertje. Dat ben ik als een reus bovenop een trein. Ze heeft zichzelf een plaatsje in de trein gegeven. Ja. Ik zou hem eigenlijk moeten inlijsten. Verder heb ik een hele grote loep bij me. Wat linnengoed en kleren, toiletspul. Vroeger was de koffer veel zwaar, daar dus sjoude ik ook mijn drank mee. Bang als ik was met mijn gekke kop dat er plotseling ergens geen drank meer zou zijn. Drank is overal. Ja. Uh, nou, luister goed. Zeg tegen Eelco dat ik iets heel bijzonders op het spoor ben. Het orkestrion. Nee, kom, zo vlug gaat het niet. Ik ben hier pas vier dagen. Ik weet inmiddels wel waar dat mens woont. Uh, nee, zeg hem, dat ter veiling een slingerklok wordt aangeboden. Gemaakt door Salomon Koster. Het is een pas ontdekte vijfde klok. De andere vier staan in musea. Schrijf je het op? Ik neem het vliegtuig om me naar te kijken. Nee, niks ervan. Niks. Nee, nee, je komt hier niet naartoe. Ik raak reuze in de war van je mens. Begrijp dat nou toch? Beschrijf die hotelkamer. Uh, niet commanderen, hè? Ik vraag je je toch lief. Ik heb het over een klok uit 1657... en jij wilt dat ik mijn hotelkamer beschrijf. Oké. Okay. Ik zal er meteen ook over praten. Hoeveel? Hm. Ben je nou beledigd? Nee. Verdrietig. Je bent zo ontoegankelijk. Ja, dat moet. Van wie dan? Van mezelf. Ik heb je broer gesproken. En... Uh... En juist toen ik er was, kwam het oorlogsschip binnen. Nee, stormde binnen. Ik weet nu alles. Wat ja, moest jij nou bij Johan? Naar een halbank kijken. Annette ah, komt nooit naar de zaak. Nou, maar nu wel hoor. Ze heeft iets ontdekt. Uh, er helpt een meisje en dat wil ze niet. Ze is jaloers. Oh jezus, nog meer problemen voor die arme Johan. Nee, is wel niet zo flink van zichzelf. Nou goed, die hotelkamer. Wat heb je aan? Wat heb je vandaag gedaan? Wat heb je gegeten? Wie heb je gesproken? Wie ben jij, Freek Keverling? Zeg tegen Eelco dat de slinger aan een draadje hangt tussen twee gebogen plaatjes. En dat de brief die erbij hoort wordt meegeveild. Het is iets heel unieks. Mm. Ik, uh, ik heb een bandje aanstaan. Oh, nou dan zal ik op mijn woorden letten. Vanavond draai ik het af. Boven. In bed. Ik moet wat drinken. Ik heb zo'n droge keel. Emoties. Lieverd. Hallo? Oh, hij hoort niet. Ik raak van jou ook in de war. Wat drink je nou? Water natuurlijk. Uh, de kamer. Het raam staat open. Beneden rijdt een bus langs. Ik geniet. De vloer kraakt vlak bij de badkamer. Ik doe de kleerkast open en de deur valt vanzelf dicht. En wat hangt er. Een hele grote spiegel. Ik heb er een, een badhanddoek overheen gehangen. En een schilderij. Uitzicht op het meer van Genève. Ja. Zul je niet vergeten Eelco de klok te melden? En zeg hem dat ik verder spuur naar het orkestrion, En misschien... Ach, nee. Nee, dat vertel ik later. Dank je wel, Freek. Voor je geduld. Hm, kost me wel moeite. En nou heb ik een afspraak met een collega. Ik leed me even om. Je gaat met hem eten beneden. Klopt. Eet smakelijk, vlees. Ja. Doe de groeten in. aan je echtgenoot... Kunt u mij zeggen welke kamer de heer Keverling heeft? Even kijken. Keverling uit Holland? Ja. Kamer 222. Heeft u op dezelfde etage een kamer vrij? Op de zesde etage hebben we nog een aantal éénpersoonskamers. En verder op de eerste etage een suite. Goed, boekt u voor mij de suite. Uh, vanaf morgenmiddag de bes. En bestelt u bloemen. Rozen, rood, veertig uh, stuks. Kamer 222. Wat mag ik op het kaartje zetten? Is niet nodig. Wij verheugen ons over uw komst. Ja, dat zal wel. Pardon? Ja, tot morgen. Graag. Tot genoegen, mevrouw Wijs. In dit derde deel van Reizigersgeluk, een hoorspelserie in zeven delen van Dick Walda. ...werd Frik Keverling gespeeld door Bernard Droog en Doortje de Bes door Edda Barends. Peter Arians was Johan Keverling en Elsje Scherjon zijn vrouw Annette. Eelco de Bes werd gespeeld door Wim Kouwenhoven, De Vos door Jaap Maarleveld. De inleider was Paul van der Lek. Technische realisatie Leon Dubois en Rens Spijk. De regie had Ad Leupler.